11 uur, Martijn van Week met het NOS-journaal. Op de A2 bij Vinkenveen is na een politieachtervolging... een dode gevallen bij een grote botsing. Er zou ook een aantal gewonden zijn. Bij het ongeluk zijn vier auto's betrokken. Volgens de politie reed bij een tankstation in Culemborg... een automobilist weg zonder te betalen. De pomphouder belde de politie en die zette de achtervolging in. Op de A2 richting Amsterdam reed de auto in op een file. De bestuurder van een stilstaande auto kwam hierbij om het leven.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 In de Volkskrant zegt al Bayrak dat Leers haar kennelijk opoffert... voor een bepaald doel. De Zwitserse autoriteiten hebben een Algerijnse oud-minister opgepakt... op verdenking van oorlogsmisdaden. Oud-minister van Defensie werd gearresteerd in Geneve... waar hij was voor een medische behandeling. Tegen Nassar was aangifte gedaan voor oorlogsmisdaden... tijdens de Algerijnse burgeroorlog in de jaren 90. Onder meer door een Zwitserse organisatie. Na zijn arrestatie in Geneve is hij verhoord en voorlopig vrijgelaten...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 wil jij deze winter naast skiën ook rodelen of pistenboelie rijden? Kom dan naar Montafon in Vooralberg. Kijk op austria.info Oostenrijk. Je doel bereikt. Dit is Radio 1. Tros Kamerbreed presentatie, Kees Boonman en Margriet Vroomans. Goedemorgen. Goedemorgen. Als je de kranten moet geloven, staat de euro onze gemeenschappelijke munt te wankelen. En de Europese politieke leiders hebben grote moeite die eurocrisis te bestrijden. Het lijkt of politici alleen besluiteloosheid met elkaar gemeen hebben. Is het echt zo erg of is er nog wel hoop? Daarover hebben we het vanmorgen. En we zitten vanmorgen in Den Haag. Want voor het eerst sinds 1918 wordt hier weer op zaterdag vergaderd. En die vergadering, begrijpt u wel, gaat vanmiddag over de euro. Drie gasten bij ons aan tafel: Corien Wortman, CDA-Europarlementariër. Frans Timmermans, oud-staatssecretaris voor Europese zaken en nu P van de A Tweede Kamerlid. En Ari Slob, de fractievoorzitter van de ChristenUnie. En misschien wel de. Degene hier aan tafel die het meest kritisch is over Europa van allemaal. Goedemorgen, alle drie. Goedemorgen. Goedemorgen. En u kunt ons wel horen op troskamerbreed.nl, maar vandaag niet zien, want hier in deze Haagse studio hangen geen webcams. Ja, en zoals elke zaterdag... in die zin is het een gewone zaterdag voor ons... kijken we altijd even in de kranten... en dan valt ons natuurlijk toch het grote... Uh, ja, het grote nieuws natuurlijk niet meer op... omdat dat nieuws uh, van gisteren en eergisteren is... maar vooral toch wel de indrukwekkende en schokkende foto's uh, van uh, Gaddafi. Mevrouw Wortman, als je die foto's ziet... en op televisie ziet wat daar gebeurd is... Uh, wat denkt u dan? Ja, uh, vreselijk uh, die beelden... Uh, maar als ik kijk naar de libische bevolking, uh, dan denk ik dat zij nu bevrijd zijn uh, van uh, het regime Gaddafi. Definitief bevrijd, waardoor de nieuwe leiders uh, echt uh, de leiding kunnen nemen en daardoor, uh, daarin door ons ook voluit gesteund moeten worden. Ja, dat is echt een historische mijlpaal die zijn weerga niet kent. Maar als je die, die foto's ziet, he, alle kanten, Telegraaf, Volkskrant, het AD... iedereen die laat de ontluisterende positie van Gaddafi zien, dood. We zien het allemaal. Doet dat iets met u? Ja, ik vind het afschuwelijk om te zien. Uh, dat is uh, 2011, de tijd waarin we leven. Waarin uh, één foto op een, te een telefoon... In uh, Libië meteen de hele wereld overgaat. Nee. Uh, maar ik vind het vreselijk om te zien. Ja. Meneer Timmermans, uh, volgens mij was u de vorige keer in, in februari gast bij ons. en toen was een dag tevoren Mubarak opgestapt. Op ja. Nu zit u hier en nu is Gaddafi uh, dood. Ja, ik, uh, zie, ik zie geen oorzakelijk uh, verband. Nee, uh, dan wanneer dan? moeten we u weer uitnodigen? <laughs> <laughs> Voor een volgende dictator? Ja. Ja, ja, goed. Uh, je hebt gezien dat de internationale gemeenschap... de Veiligheidsraad gisteren unaniem... De dictator van Jemen heeft opgeroepen om op te stappen. Dus het is nog lang niet afgelopen in dat deel van de wereld. En dat zal ook gepaard blijven gaan met heel veel onrust. Het kan ook op sommige plekken heel slecht aflopen. Daar moeten we ons ook op voorbereiden. De NAVO is daar nu nog. Maar er wordt gesproken over terugtrekking van de NAVO. Ja. Hoe, hoe kijkt u daar tegenaan? Want ook als we die, die foto's bekijken... dan is er dus nog heel veel onrust en heel veel uh, gedoe in, de, in, in het land. Ja. Denkt u dat het al zover is dat de NAVO... daar? weg kan? Het is heel verstandig dat de NAVO uh, ophoudt en ook weggaat. Uh, in de hele Arabische wereld heeft men 400 jaar uh, trauma opgebouwd wat betreft en neocoloniaal neo optreden van het Westen. Dus alles moet je doen om te voorkomen dat dat gevoel weer opnieuw uh, postvat. Uh, van de andere kant zul je ook uh, de nieuwe machthebbers moeten steunen... om die rechtsstaat op te bouwen. En dat wordt een helske want er is echt niets, niets. Niet één instituut, niet één instelling van een rechtsstaat uh, in dat land. En dat zie je ook aan die foto's. Uh, men vindt het heel normaal dat men... Uh, Gaddafi uh, uh, laat sterven zoals hij uh, vele tienduizenden van zijn landgenoten mm -hmm. heeft laten sterven. Ja, en dat is dus geen rechtsstaat. Dus er zal heel veel moeten gebeuren voordat het daar goed op de reel staat. Arie Slob, de, de opbouw, opbouw van de, de rechtsstaat daar. Ja, ik deel die zorg. Ik vond, ik vond de foto's, maar ook de beelden, hoor, vond ik echt wel heel erg uh, schokkend. En dat geeft ook wel iets aan hoe mensen daar er ook in staan. En het geeft ook wel iets aan natuurlijk van wat ze hebben meegemaakt. Maar dat rechtvaardigt natuurlijk niet dat je dat op deze manier afreageert. Begrijpt u dat er een onderzoek gaat komen... nu naar de manier waarop Gaddafi aan zijn eind is gekomen? Nou, Ik denk sowieso dat het goed is dat, uh, dat daar duidelijkheid over komt. Er gaan nu toch te veel verschillende verhalen uh, de ronde uh, doen... en uh, laat dat onderzocht worden. Ik weet niet of men de onderste steen echt boven zal kunnen krijgen... maar ik vind dat er wel een poging moet worden gedaan. Maar die opbouw van die rechtsstaat... we zien dat nu ook in andere uh, landen waar uh, machtswentelingen hebben plaatsgevonden. Dat is, uh, is, is wel uh, iets wat we bovenaan de agenda moeten zetten. Moeten we ondersteunen? Hoe gaat men daar met minderheden om? We zien dat de positie van christenen, bijvoorbeeld in Egypte... als je ziet wat daar gebeurt, is verschrikkelijk. Maar ook andere minderheidsgroepen. Dus uh, de, on, onze aandacht zal echt nog heel erg op deze landen gericht moeten blijven zijn. Ook al gaan we er dan fysiek misschien weg als het gaat om de NAVO. Ja, het is natuurlijk wel een heel lang proces. Hè? Ook bij ons heeft het honderden ja. jaren geduurd voordat er hier een sprake kon zijn van een rechtsstaat. Het is niet iets wat je zomaar even één op één daar naartoe kunt verplaatsen. Hè? Dat klopt. Uh, uh, en Daarom zullen we hen dus ook in alles moeten ondersteunen. Om te zorgen dat ze wel de goede richting uh, uitgaan. En, uh, dan kunnen ze denk ik onze steun als we dat op een verantwoorde en goede manier doen... kunnen ze denk ik ook heel goed gebruiken. Ja, we hebben de praktijk in de afgelopen jaren ons aangeleerd... die heel slecht is bij dit soort landen. Snel erin, snel eruit. En dan laat je die landen aan hun lot over... of je houdt te weinig rekening met de interne ontwikkeling in die landen. En kijk, dit is echt aan onze grenzen. Het is heel simpel... Als Libië in chaos uh, terechtkomt, komen er enorme vluchtelingenstromingen. En die komen allemaal uh, deze kant op. Het zal ook de, de, de markten verstoren. Het zal allerlei onrust in de regio veroorzaken. Dus we hebben er die direct Europees en Nederlands belang bij om de stabiliteit daar te bevorderen. Maar we moeten wel waarschijnlijk ons realiseren dat een democratie, want dat bedoelde Margriet net, zoals wij dat kennen, en die willen wij dan altijd daar direct ingeplant nou, krijgen, dat hebben dat niet... Veel fouten gemaakt de afgelopen twintig jaar. Heel veel de neiging gehad om te denken... als er maar een keer verkiezingen zijn geweest, is het oké. Okay. Rechtsstaat is nog veel belangrijker dan die formele aspecten van de democratie. Je moet eerst een basis hebben in de rechtsstaat. Zonder rechtsstaat is stembusdemocratie een fars. Ja, mevrouw Wortman, daar, uh, daar zou Europa een rol in moeten spelen. Ja, absoluut. En het is ook goed dat uh, de Europese vertegenwoordiger... voor het buitenlands bedrijf, uh, beleid, mevrouw Ashton... ook vanaf het begin, al in de... De afgelopen periode heel actief is geweest. En ik vind eigenlijk dat er nu ook snel een uh, soort samenwerkingsovereenkomst gesloten moet worden, waar juist die punten ook van opbouw van democratie en uh, rechtsstaat heel belangrijk moeten zijn. Want laten we wel wezen, het is een land wat geen gebrek heeft aan geld met al die uh, oliedollars. Dus we moeten vooral daarop inzetten uh, uh, en de samenwerking intensiveren. Goed. Volgende Onderwerp. Groot verhaal in de Telegraaf vandaag. Zelfs uh, de opening in de Telegraaf. Uh, fractieleider van Haarsma Buma zegt dat hij het gemoor van de oude top beu is. Hij zegt stop nou eens over het klagen van de constructie die we zijn aangegaan met de PVV. Um, ja mevrouw Wortman, ook daarover eerst maar eens eventjes uw uh, uh, reactie. Um, stoort u zich aan het gemoor van de oude garde? En dan wordt bedoeld Kees Veerman, Herman Weifels... Uh, zij laten zich kritisch uit over de samenwerking met de PVV. Stoort u zich daaraan? Nou, ik begrijp wel uh, dat Sibrand uh, van haas buma zich daar zo over uitlaat. Want laat wel wezen, we zijn eigenlijk trots op hoe hij als uh, fractieleider... in deze moeilijke periode de fractie leidt en ook het geluid geeft... in de Tweede Kamer aan onze uh, uh, CDA-principes. Ja, dat maar doet... niet iedereen is trots op de samenwerking met de PVV. Juist die oud-gedienden uh, laten zich daar kritisch over uit. Nee, dat, uh, dat hoor ik ook. Dat lees ik ook in de kranten. Dat wordt telkens ook weer heel erg uitvergroot. We leven in een vrij land, dus iedereen mag zich uitlaten. Uh, maar wat uh, uh, voor mij leidend is, dat we in de afgelopen jaren, de vorige regering, hebben gewoon absolute standstill meegemaakt, wat waar het CDA heel erg op is afgerekend. En dit kabinet zet daden neer op belangrijke onderwerpen voor ons. Uh, en uh, en Sibrand van Haasma Buma geeft daar in de Tweede Kamer op een goede ook uh, uh, gezicht aan. Het nou ja, vorige kabinet is het CDA ook op afgerekend... op het niet uitvoeren van beleid, want dat suggereert u. De afrekening voor deze periode moet natuurlijk nog komen... want er zijn nog geen verkiezingen. Maar in de peilingen heeft het CDA in de hele geschiedenis... nog nooit zo laag gestaan. Dus in die zin verbaast me uw positief, positieve benadering. Ja, doe, ik, ik zie dat ook. Dat we in de peilingen daar op dit moment nog geen vruchten van plukken... Uh, maar uh, de koers uh, wordt wel breed gesteund in het CDA... die Sibrand van Aarsma buma trekt. En uh, ja, dat telt voor mij. En we moeten wat dat betreft ook uh, vast blijven. Want bijvoorbeeld uh, als het gaat om Europa... en er zijn ook andere onderwerpen waar bijvoorbeeld spanning zit... tussen uh, wat de PVV wil en wat het CDA wil, wat het kabinet wil. ja, En uh, dat we daar dan een eigen geluid op laten horen... dat vind ik uh, uh, heel goed ja. en ook heel belangrijk uh, als CDA. Eh, ik zie ja, uh, u... Met een scheur, nou ja, ik, ik, ik kan me toch heel goed dat dat beroemde uh, CDA-congres herinneren. waarin ook duidelijk is gezegd: oké, okay, twee derde uh, krijgt zijn zin. maar die een derde zal gehoord worden. Die een derde die heeft het verdiend dat wij erop zullen letten dat ook hun mening uh, ertoe doet. En vandaag zegt eigenlijk uh, van Haarsma Buma: die een derde mag van mij ophoepelen, want die mogen niks meer uh, zeggen. En ik vind ook het CDA zichzelf voortdurend vernederen in deze coalitie. De wijze waarop Gert Leers weer vernederd is, omdat hij iets heel normaal. Zei. Namelijk dat uh, immigratie ook een verrijking is voor een samenleving. Dan moest hij met hangende pootjes zijn excuses gaan aanbieden bij Wilders. En het CDA pikt het maar gewoon. Je hoort niemand uit die fractie iets zeggen. Die zogenaamde dissidenten uh, die uh, wel eens even dat andere geluid zouden vertolken, zijn muisstil. Die hoor je nooit... We gaan altijd onder dat juk door. En bedoelt natuurlijk dat alleen Ferrier en uh, de heer Koppjan? Koppjan schrijft zelfs in NRC een heel verhaal om uit te leggen dat hij toch zo graag meeloopt en meedoet uh, met deze coalitie. Nee, het CDA zet echt een derde van de achterban en de leden buitenspel. Het doet me erg denken aan mijn eigen katholieke kerk. Daar heeft men ook gezegd... iedereen die wat progressiever is, die kan opdonderen... want wij gaan voor de orthodoxie. Het CDA gaat voor orthodox die rechts. De kerken en zijn dat... leeggelopen daarna, Precies. geloof Precies, en dat dreigt het CDA nu ook te overkomen. Dat vervult mij bepaald niet met, uh, met blijdschap. Arie Slob, hoe kijkt u naar dit... Uh... Ja, ik ben, niet van, binnen het CDA. ik ben niet van de categorie die dan daar ook nog eens een keer extra in gaat zitten roeren. Dat is natuurlijk een CDA-aangelegenheid. Ik heb wel het interview gelezen en wat me wel opviel is dat uh, als mijn buurman zegt van stop ermee, uh, want dan versterk je het beeld van een verdeeld CDA. Ja, het beeld van de CDA. Ik denk dat het CDA dus ook gewoon verdeeld is. En dat is ook gebleken op dat congres van vorig jaar. Dus dat los je niet op door zo'n oproep? Te nee, doen. dat kun je volgens mij niet oplossen door van bovenaf te zeggen van mensen ophouden nu. Uh, dat heeft Van Hagen ook al een keer gedaan. Die zei van je moet het in de kleedkamer houden geloof ik. Dat waren toen ongeveer zijn ja. uh, teksten. Maar waar, waar ik nu zelf toch uh, me wel over basis op mevrouw Wortman zegt. Over de standstill van het vorige kabinet. Waar we uh, als, uh, als ChristenUnie met Partij van Arbeid ja? en het CDA een hele goede aanpak hebben gehad van de crisis uh, uh, die uh, in 2008, 2009 ja, ontstond. Ervaart u als een postume belediging? Nou, ik vind het eerlijk gezegd niet zo chic. Als je dan uh, nu op deze wijze terugkijkt... Je kunt, natuurlijk kun je aangeven dat je een aantal dingen graag anders had gewild... en dat je daar nu misschien de ruimte voor krijgt. Maar als we naar het beeld kijken uh, wat nu ontstaat met het CDA in dit kabinet... Dan geloof ik niet dat ze echt heel erg tevreden kunnen zijn over hoe de dingen lopen. Maar goed, mevrouw Wortman, toch nog even. Uh, waar we over begonnen en wat de pointe is van uh, dit interview met Hijsma uh, Buma in de Telegraaf. is. kritikasters uh, uh, van deze huidige coalitie. en van deze huidige koers van de CDA-leiding. mond houden. Nou, wat ik belangrijk ja, vind. Ja, maar wat is nemen, de, gewoon is, de, de ja. vraag ligt zo op taal. Vindt u dat een goede uh, koers die de fractieleider van het CDA en de Tweede Kamer hier oppert... De koers die de fractieleider van het CDA, Sibrand van Aasema Buma... in dat interview trekt, is wij zijn als hele fractie... staan wij voor dat geluid niet alleen van die tweederde meerderheid... maar ook voor dat geluid van die een derde die tegen deze regeringssamenwerking heeft gestemd. En dat is natuurlijk ook uh, terecht dat hij dat doet. Want dat doen ze ook in de praktijk. En dat daardoor uh, zeg maar, oud-bewindslieden nog steeds uh, uh, publiekelijk kritiek op wordt geleverd, ja, dat kunnen ze doen. Daar heeft Siebrand vandaag nou, maar problemen mee. Nou, juist op om daarmee te stoppen. Mijn vraag dat... aan u is, bent u dat ge gemekker van die oppositie? In het CDA ook beu. Ik, nee, maar zo kijk, maar vragen. ik begrijp dat Sibrand van haas Buma nee, maar daar problemen mee heeft. U. Het overschaduwt voortdurend zijn boodschap... waarin ja. hij juist ook invulling geeft... aan die een derde die, die tegen heeft gestemd. Maar kennelijk voelen die een derde... of althans deze prominenten die zich dan keer op keer laten horen... zich daarin niet voldoende gehoord. En dat nee. is dan voor hun de reden om ja. zich te laten horen. Maar wat ik hoop is dat uh, zij dan volgende week... naar het CDA-congres komen en daar hun geluid ja. laten horen. Want in het CDA is ruimte voor het interne debat... Dat wordt nu ook volop gevoerd, ook als het gaat om de toekomstige ah, strategie. Ja. En het zou mij een liefding waard zijn als ze zich daar actief zouden roeren. Oké, okay, want... dus u, ik begrijp, begrijp dat u eigenlijk hier een oproep doet aan Veerman, aan Lubbers aan Wijfels uh, om op het CDA-congres volgende week zaterdag... het woord te voeren om eens even hun visie nog eens op te nou, doen. Daar wordt het debat gevoerd, dus okay. daar zijn zij als leden van harte welkom. Maar dat is verstandig. Aris, dat, is Kijk, dat is natuurlijk veel beter dan dat je via de grootste krant van Nederland... Uh, de mensen toespreekt van, wilt u zich rustig houden? Ik bedoel, ga met z'n tafel zitten. Ik doe, iedere partij heeft te maken met soms uh, verschillende opvattingen. Ja. Dat is ook zelfs mooi, okay. daar kan een partij ook beter van worden. Spreken met elkaar over, proberen samen uit te komen. Maar de, meneer, meneer Sloot, er staat ons weer een roerig uh, CDA... Ja, congres te wachten daar zijn, week. Ja, want daar zijn volop, ook in de afgelopen maanden... volop gelegenheden voor, ook voor deze heren. Hm. Goed. Oké. Okay. Nou, ja, daar valt misschien nog wel het een en ander over te zeggen... maar niet uh, nu in elk geval. Dit waren de berichten uit de kranten. TROS, Radio 1. Ja, 18 minuten over 11 is het en u luistert naar Troskamerbreed. Kamerbreed. Tot 12 uur praten we met Corine Wortman, Europarlementariër voor het CDA. Arie Slob, fractievoorzitter van de ChristenUnie. En Frans Timmermans, PvdA-Kamerlid en oud-staatssecretaris voor Europese Zaken. Ja, We zeiden het eerder al, we zitten hier in de studio uh, Den Haag... omdat er vanmiddag een debat zou moeten gaan plaatsvinden of gaat plaatsvinden. Meneer Slob, wat is het nou eigenlijk? Gaat dat door, dat debat, of niet? Nou, we hebben een uitnodiging gekregen. Het is afgesproken dat er om één uur een debat uh, gaat beginnen. Dus ik ga ervan uit dat dat debat door zal gaan. Ik weet wel dat er eerst nog een zogenaamde regeling van werkzaamheden zal worden gehouden. Dus er kunnen fracties zijn, en dat heb ik vanuit de media begrepen... die vinden dat het eigenlijk niet zo nodig is om uh, vandaag te debatteren. Dat kunnen ze voorstellen en dan zal de Kamer zich moeten uitspreken. Ik zou het persoonlijk zeer betreuren. We hadden eigenlijk al veel eerder moeten spreken. Er zijn grote zaken op dit moment uh, liggen op de vergadertafels in Brussel... waar onze uh, bewindspersonen ook bij zitten. Ja. We hebben te maken met een minderheidskabinet. Uh, dit kabinet... De net moet ook weten hoe de Kamer erin staat. En de Kamer heeft er recht op om te weten waarover gesproken wordt. Ja, nou is het het aardige uh, dat er net een bericht komt van het ANP. En daarin staat dat de kans bestaat dat minister Jan Kees de Jager van Financiën... niet naar Den Haag afreist. Omdat er uh, waarschijnlijk een extra ingelaste vergadering is... van de 17 uh, ministers van uh, Financiën, de Eurogroep zoals dat heette... de landen die de euro hebben, dat die in Brussel nog bij elkaar moeten zitten. Dus ja... Met vooral. wie gaat u dan eigenlijk praten? Nou, de minister-president is aanwezig. Uh, en de minister-president kan namens het kabinet, uh, in bedoel de primus Interparens, uh, heel goed volgens mij uh, zijn woordje doen. Hij zit uiteindelijk ook straks bij de Europese top waar de besluiten genomen moeten worden. Hier vreekt zich natuurlijk wel dat de Kamer vorige week geblokkeerd heeft, een meerderheid van de Kamer, CDA, VVD en Partij van de Arbeid, dat we de ECOFIN, de vergadering van de minister van Financiën, goed konden voorbereiden. Dat hadden we eigenlijk afgelopen donderdag moeten doen. Dat is geblokkeerd. Uh, nu wil, dreigt er dus weer een, opnieuw een bijeenkomst van de Kamer, een, een debat geblokkeerd te worden. Nou, ik hoop niet dat dat doorgaat. Ik zou het echt heel slecht vinden. Het Gaat hier om miljarden gemeenschapsgeld, wat we aan garanties geven, wat we aan leningen weggeven? De Kamer moet daar bovenop. U zegt dat debat moet gewoon plaatsvinden. Frans Timmermans daarover. Ik ben het eens. moet dat debat als Kamer voeren voordat de cruciale beslissingen worden genomen. En volgens mij worden die woensdag genomen. Dus ieder moment voor woensdag is wat mij betreft. Ja, maar het gaat nu natuurlijk even om het debat vandaag. Want als u zegt ieder moment moment voor woensdag, dan zou dit debat ook kunnen worden verplaatst naar dinsdag, wat u betreft? Ik, ik denk dat, zoals ik het nu zie, wat ik uh, vanochtend ook nog uit Brussel heb gehoord, uh, gaan er morgen geen definitieve besluiten uh, vallen. Uh, je moet daar een volledig debat over uh, kunnen voeren hier in de Kamer. Dat kan wat mij betreft vandaag, maar dat kan wat mij betreft ook uh, bijvoorbeeld dinsdag of woensdagochtend. Maar als er nou straks bij de regeling van werkzaamheden, want zo gaat dat, gestemd gaat worden over gaat dit debat vandaag door ja of nee? Wat stemt u dan? Nou, ik denk dat, uh, daar zal mijn fractie zich nog over moeten uitspreken. We hebben zo na deze uitzending fractievergadering. Uh, uh, kijk, voor mij is het belangrijkste dat het debat plaatsvindt. Dat kan vanmiddag, uh, maar dat kan wat mij betreft ook dinsdag of woensdag. Als ik u zo hoor, hoeft het wat u betreft vandaag niet. Nou, als, kijk, als dit, uh, uh, de Kamer het beste uitkomt en de buns het beste uitkomt... dan kennelijk niet de minister van Financiën dan vandaag. Uh, kijk, t, de, de, de, de grote... Het is, toch beslissen... raar eigenlijk. Ja. het is toch raar eigenlijk, dat de minister van Financiën, die zit gisteren in Brussel... Die, zit, die ja. zit daar te vergaderen over iets waar u een oordeel over moet hebben. En dan zegt u beiden wel, van ja, de premier kan dat ook doen. Nee, maar... wacht eens even. Even, oh. even hoe, hoe het gaat in Brussel. Ja. De beslissingen worden genomen in de Europese Raad. Daar zit namens Nederland de minister-president. Daar zit verder niemand bij. Hij mag af en toe iemand als assistent erbij hebben. Maar uiteindelijk, uh, en zo worden die discussies in de Europese Raad ook gevoerd... gaat er tussen de regeringsleiders. Dus het gaat er ons om dat we precies weten wat de inzet van Nederland is... bij die Europese ja, Raad. Daar ja. vallen de beslissingen. En daarover zou vandaag gesproken worden door de Kamer? Daar kan vandaag over gesproken worden. Ik vind het ook uitstekend dat er vandaag over gesproken wordt. Maar daar kan ook dinsdag of woensdag over gesproken worden. Mevrouw Wortman, wat vindt u? Zou zo'n debat vanmiddag moeten doorgaan? Ja, u gaat er niet over, want nee. u zit niet in de Tweede Kamerfractie voor het CDA. Overigens, wij lazen zojuist een tweet van uh, uw partijgenoot Kathleen Ferrier. Die zit op dit moment in Tunesië om daar waarnemer te zijn bij de verkiezingen van morgen. Maar zij twittert, ik ben onderweg naar Nederland teruggeroepen omdat mijn fractie mij niet kan missen... bij Kamerdebat en stemmingen vanmiddag. Kennelijk hangt er dus wel wat van af. Ja, en ik heb al teruggetwitterd jammer, eigenlijk twee keer jammer. Want uh, u zegt terecht, uh, ik ga niet over de interne procedures... in de Tweede Kamer, daar beslissen de, de, de leden zelf over. Maar uh, in de werkelijkheid, zoals die voor een halve week terug was... Uh, zou de timing perfect zijn. Namelijk knopen doorhakken Vandaag? in de ECOFIN-vergadering... Oh. Uh, met minister De Jager daarbij vanmorgen. Uh, een Kamerdebat hier en dan morgen knopen doorhakken in de uh, Europese Raad. Maar helaas, helaas, helaas... Uh, er liggen nog zoveel punten waarover politiek harrewaar plaatsvindt. De Duitse Bundestag, die heeft donderdag de rem erop gezet. Dus ja. het debat vanmiddag inhoudelijk heeft niet zo heel erg veel is dit, uh, is zin. Is dit nou niet precies dat waar de buurt burgers zich zo druk ommaken, namelijk die politici die schuiven alles voor zich uit... en besluiten precies. worden maar niet genomen. Nou, ik, ik vind dit ook zorgelijk, ja. Want wij hebben een hele goede gewoonte, al sinds jaar en dag. En de heer Timmermans weet dat ook uit zijn eigen positie toen als staatssecretaris... dat wij dergelijke vergaderingen van tevoren goed doorspreken. Die noodzaak is nu alleen nog maar groter geworden omdat we een minderheidskabinet hebben... die niet eens precies weet, al weten ze misschien zelf wat ze willen... of de Kamer dat wel steunt. En daarom is het dus ook echt een gemiste kans geweest... dat we die Ecofin-vergadering niet eens fatsoenlijk hebben kunnen voorbereiden. Dan had de situatie er nu ook iets anders bij gezeten. dan hadden we al een debat met het kabinet gehad. Dan wisten we ook op welke wijze het kabinet zou omgaan... met besluiten die liggen. Het is van tafel geveegd. En ik vind dat zeer schadelijk. Want het parlement wordt op die manier ook op afstand gezet. En je kunt honderd keer zeggen van... ja, er worden pas later besluiten genomen... en dat altijd onder het voorbehoud van een, een, een goedkeuring van het parlement. Maar het parlement moet bij deze grote onderwerpen aan de voorkant staan... En mee kunnen praten. Dat is ook zo geweest. De inzet van het kabinet in de Ecofin is ook uitvoerig op andere momenten met de Kamer uh, besproken. En ook uh, heeft op de steun van de meerderheid van de Kamer uh, gekregen. Ik wil het waarschuwen, is niet voorbereid. Ik wil, waarschuwen, voorbereid. Ik wil, waarschuwen, ik wil waarschuwen voor een, voor een ja. ander risico. Stel dat we vandaag alleen vandaag zouden vergaderen... en tussen vandaag en woensdag gebeurt nog van alles... dan moet de Kamer zich ook niet buiten spel zetten... om dan dinsdagavond of woensdagochtend... nog een keer met het kabinet eh, te kunnen spreken... om die laatste stand van zaken. Want we weten niet wat er nog tussen bijvoorbeeld... Frankrijk en Duitsland gaat gebeuren. Maar dat vandaag. niet juist voor twee vergaderingen? Zowel ja, vandaag ik zou dat als prima voor vinden. dinsdag? Ik, ook. ik zou dat prima vinden. Dus u gaat vandaag... toch wel voorstemmen? Ja, ik wil mijn fractie daar ook over raadplegen... maar ik laat u ook wel doorschemeren hoe ik erover eh, hmm. denk. Je kunt... Over over dit onderwerp bijna niet vaak genoeg vergaderen... omdat het speelveld voortdurend beweegt, de bal heen en weer vliegt... en de Nederlandse Tweede Kamer moet zorgen dat ze aan de bal blijven. Ja, waarmee we op zich toch al wel een aardig beeld uh, geven... van hoe het er in de politiek aan toe gaat. Namelijk, wij zitten nu al uh, enkele minuten te praten... over de regeling van werkzaamheden. Ja. En de mensen willen thuis weten... Heb ik volgende week nog een euro? Uh, uh, meneer Sloop, hoe erg is het eigenlijk? Of zitten we de boel allemaal een beetje op te leren? Nee, het is, het is, de situatie is heel erg zorgelijk. En uh, daarom is het ook wel heel erg tergend dat de besluiten steeds meer weer vooruitgeschoven worden. Of dat er wel besluiten worden genomen. Maar die uiteindelijk, maar voor de korte termijn een beetje rust hebben gecreëerd... maar geen echte besluiten waren. Zoals een beetje geld naar Griekenland. Nou, Het tweede noodpakket is een voorbeeld daarvan geweest. Uh, het tweede noodpakket is gewoon uh, voor Griekenland is in juli is geen goed antwoord geweest... op het feit waarom het eerste noodpakket niet voldoende was. En uh, dat is eigenlijk toen al onbekend. Toch heeft men het besluit uh, genomen. Uh, we hebben nu drie maanden moeten wachten voor de exacte uitwerking te komen. Dat is er zelfs nog niet eens. En eigenlijk weten we nu wel dat dat pakket van tafel is. Maar dan wil ik ook graag weten, wat ligt er nu? En uh, daar horen wij over met het kabinet in debat te gaan. Ja, nou, dat, allemaal, allemaal, dat even proberen begrijpelijk te zeggen voor mensen thuis. Um, uh, als u in een paar regels zou zeggen wat naar uw idee stel... dat u de baas was in Europa de oplossing is. Ik denk dat we er niet aan ontkomen dat er een grotere avoiding van de schuld van Griekenland zal moeten plaatsvinden. We dus moeten de helft eens, van het geld kwijt. Nou, weg. 50, 60 procent gaat er nu rond. Ik denk dat dat onvermijdelijk is. is niet fijn, maar dat ik is, denk dat onvermijdelijk. Dat is kwijtschelding, bedoelt u daarmee? Dat is he? kwijtschelding. Ja. Uh, we zullen daarnaast uh, om, met om elkaar. Hoeveel miaar, over hoeveel miljarden hebben we het dan? Uh, nou, het gaat om de particuliere uh, schulden. Dus de schulden die, die banken en die uh, ja? verzekeraars en pensioenfondsen... Dat nullen? Ja, dan, dan praat je echt over, over de vele honderden miljarden. Want dat is een groot bedrag. Okay. Uh, ja. uh, uh, dat zou moeten worden vastgesteld gesteld ook, hoe groot dat bedrag dan precies is. En daarnaast moet je een vangnet creëren voor het moment dat daardoor banken in de problemen zullen gaan komen. Dan moet dat je strikte, dat daar zijn ze mee bezig, het noodfonds. Daar zul je strikte voorwaarden moeten verbinden. Dat is ook nog steeds onduidelijk op dit moment welke voorwaarden dat zullen zijn, op welke momenten je dan dus dat geld ook beschikbaar gaat stellen. Dat mag straks zelfs ook rechtstreeks aan de banken. En uh, uh, we zullen ook tot, een wat ze dan met een moeilijk woord noemen... tot een herkapitalisatie uh, moeten overgaan. Dus de banken zullen hun balans ook een beetje moeten opschonen. Omdat er heel veel ja. dingen opstaan die gewoon niet meer de waarde uh, dekken... zeg maar, die het op dit moment heeft. Ja, mevrouw Wortman, stevige maatregelen zijn er nodig, zegt Slob. Ja, en we zijn al, um, al eigenlijk een jaar lang alleen maar de besluiten... die echt genomen moeten worden vooruit aan het schuiven. Er, we zitten eigenlijk meer in een politieke crisis... dan in een uh, financiële crisis uh, inmiddels. En uh, de financiële... De financiële crisis is enorm verergerd, ook eigenlijk doordat die besluiten niet genomen worden. Want laten we wel wezen, oktober vorig jaar besloten Merkel en Sarkozy samen... dat we de begrotingsdiscipline maar uh, wat, uh, wat losser moesten nemen... terwijl we juist uh, uh, de, de duimschroeven aan moesten draaien... Uh, we hebben uh, het Griekse probleem ook uh, zwaar onderschat vanaf het begin af aan. En uh, het is echt nodig dat we veel verder gaan dan discussies over een noodfonds... en over een oplossing van het Griekse probleem. Ja. Uh, want uh, we moeten veel breder, ook landen als Italië, Frankrijk zelfs... die moeten standtapé die begrotingsdiscipline ook zelf gaan invoeren. Want uh, meneer Slob heeft het over het effect uh, van de Griekse afwaardering. Maar ook de Italiaanse en de, zelfs de Franse staatsobligaties, uh, die staan uh, licht onder vuur. Ja. En hoe komt dat? Sarkozy, hè? Het, het tandem wat Europa verder moet brengen. Merkel en Sarkozy. Maar we zien dat Sarkozy uh, um, zo... Uh, in de ban is uh, van zijn herverkiezing, uh, dat hij zijn triple e status hè, dat hij uh, hoge waardering zijn hoge heeft. waardering uh, uh, op de markten, uh, dat is zo verbonden met zijn ego. Uh, en uh, daardoor uh, blokkeert hij op dit moment uh, belangrijke oplossingen, ja, terwijl hij zelf u... orde op zaken moet ja, stellen. Ja, maar bedoelt u even, in, uh, want dat zwart-wit, dat begrijpen we allemaal het beste, uh, op, op de lijst van, uh, van uh, schuld hebben aan deze politieke crisis, zoals u het noemt. Ja. Staat uh, Sarkozy met triple E... Uh, bovenaan, begrijp ik. Uh, Sarkozy staat wat mij betreft uh, bovenaan. Okay. Uh, en we moeten veel meer naar een, uh, een Europa... waarin een, een Europese commissie in een onafhankelijke rol... veel zwaarder, uh, uh, veel zwaarder kan inzetten. Dat is ook krijgt, veel meer te zeggen krijgt. Daar hebben wij als Europees parlement... Uh, veel voor elkaar Precies. gekregen in de afgelopen maanden. Ik ben blij dat zowel de ChristenUnie als ook de PvdA... Uh, daar in het Europees parlement ook mee hebben ingestemd. Want daarmee hebben we eigenlijk de basis voor die onafhankelijke begrotingsautoriteit voor elkaar gekregen... die Merkel en Sarkozy vorig jaar oktober om zeep hielpen. Ja, die ja. Europese begrotingsautoriteit, daar heeft u eigenlijk voor gezorgd. Meneer ja. Timmermans, u, u, u schudde nee. Ja, ja ik, ik wilde graag, als bij, u dat, bij dat goed het vindt... politieke crisis schudde, schudde ja. u eigenlijk al ja, nee. De, de crisis zit veel dieper natuurlijk. We hebben jarenlang op basis van rekenmodellen, economische rekenmodellen, met z'n allen veel te veel geleend en veel te veel uitgegeven, Jarenlang. En dat is wereld, een wereldwijd probleem. Dat komt om twee redenen. Het heeft te maken met hubris hè, met overmoed. Omdat we dachten, de markt regelt alles wel. En omdat we geloofden in economische rekensommetjes die de opbrengst van leningen eh, konden weergeven. Dus daar, daartegen is geleend. Privé en door staten. En dat is de oorzaak van de crisis. En dat moeten we corrigeren. Dus een fundamentele correctie van hoe wij met geld omgaan in de wereld en in Europa. En dat moet vier dingen tegelijkertijd nu voor worden geregeld. De heer Slob had het daar uh, al over. He, het eerste is... De banken hebben meer geld nodig. Hè. Dat is die herkapitalisatie. Dat de vertrouwen in banken weer groeit en dat ze weer hun werk kunnen doen. In de tweede plaats uh, moeten uh, de, de excessieve schulden van staten gesaneerd worden. Nou, te beginnen met Griekenland. Daar moet dat fonds voor komen. Dat moet worden opgehoogd. In de derde plaats moeten er nieuwe spelregels komen. Dat staten in de toekomst zich niet excessief in de schulden kunnen storten. Uh, en in de, in de vierde plaats uh, uh, moet er ook gezorgd worden... dat die hele financiële markten strakker uh, aangestuurd worden. En ja, dat is het natuurlijk in Griekenland omdat die belangen zijn tegenstrijdig. We hadden bijvoorbeeld over de Griekse schulden kwijtschelden. Nou, de heer Slop noemde een percentage. Hoe hoger dat percentage, hoe groter het probleem voor Frankrijk. Want dat betekent dat hun banken dieper in de problemen komen. Dus en hoe meer verzet van Sarkozy zal komen. Merkel heeft dat probleem niet, want de Duitse banken kunnen dat hoge percentage aan. Dus daar is al het eerste grote discussiepunt. Het tweede discussiepunt is, dus, uh, hoe streng kun je zijn met je begrotingsbeleid? Nou, daar wil Merkel heel veel van de Fransen. De Fransen willen dat niet, want dat vinden ze in Greece in een nationale soevereiniteit. Dus het gaat ook om hele grote dingen. En de tragiek van Europa is... dat de snelheid van besluitvorming veel te langzaam is... gelet op de snelheid van deze crisis. Nou, ik vind dit een goede analyse van ah, uh, collega Timmermans. Uh, met name ook dat hij aangeeft... Van, we hebben met een schuldencrisis te maken. En ik vind dat we dat ook iedere keer hardop moeten uitspreken. En dat betekent ook dat alle oplossingen die we nu bedenken ook een antwoord moeten zijn op, op die schulden en het terugdringen van, uh, van die schulden. En daar is denk ik wel een hele grote fout gemaakt met de aanpak van Griekenland. Want uh, toen dat eerste noodpakket niet functioneerde, heeft men een tweede noodpakket uh, in elkaar gedraaid die de schulden alleen nog maar groter maakte. En daar, dat, kon, dat kon Griekenland gewoon niet dragen. En dat zien we dus nu ook gebeuren. Maar we hebben dus wel drie maanden tijd verloren kostbare tijd om dat aan te pakken. En dan zie je dat de financiële markten dat haarscherp aanvoelen. Dat die onrust die blijft bestaan. En dan krijg je dat overslaan op andere uh, landen en banken. Uh, en de problemen dus alleen maar groter worden. Dus die daadkracht is echt van belang. Uh, uh, ik denk wel dat het heel lastig wordt. Want de tegenstellingen tussen Frankrijk en Duitsland zijn zo groot. Zo fundamenteel. Dat zit natuurlijk op die verkiezingen vast. Maar ook wel op de situatie, zoals collega Timmermans terecht aangaf... dat de Franse positie ook een stuk uh, zwakker is. En als men daar niet overheen durft te stappen... en de rest van de landen blijven maar volgen wat Frankrijk en Duitsland doen... wat nu toe helaas toch steeds het geval is geweest, ook Nederland... dan komen we er nooit uit. Ja. Is niet een van de basisproblemen eigenlijk... dat die landen toch allemaal binnen het ene Europa... allemaal hun eigen gang kunnen gaan? Is er niet toch gewoon in de samenstelling van Europa een fout gemaakt... namelijk dat er één Europa zou moeten zijn... in plaats van allemaal verschillende landen... die dan wel onder een soort paraplu zitten... maar eigenlijk niks met elkaar te maken hebben? Ja. Slop knikt meteen nee en Timmermans die schudt... Ja, of andersom. Maar nee en ja klopt wel. We beginnen met mevrouw Wortman maar, want u knikte ook heel erg... Ja, want we hebben uh, eigenlijk een monetaire unie met elkaar opgericht. Hè. Daar is onze euro uh, uh, zo belangrijk is in. Dus dat we allemaal hetzelfde maar geld hebben. Die economische unie, hè, die, uh, je moet dan ook economisch veel intensiever samenwerken. Uh, dat hebben we gewoon onvoldoende handen en voeten gegeven. Ja, en dus om, we om, om, om u bij u in de reden te vallen, dat is ook de reden waarom je ook eerder in deze uitzending zei. B Brussel, laten we het zo maar even ja. zeggen, moet daar om ook meer te zeggen krijgen. Meer macht. Nou is het aardig meneer Slop, die wordt daar helemaal uh, neurotisch van, geloof ik, als u dat hoort. Nou, ik, zit er, uh, uh, ik, ik ben volkomen rustig. Ja, uh, ja, ja, ja. U <laughs> zit hier niet schuinbekkend op uw stoel, <laughs> nee, maar hoor, u, nee. u bent er niet blij mee. Nee, maar qua als politieke inhoud, zou bedoel, uh, Ik vind de analyse gewoon niet goed. Ik uh, bedoel, we, hebben, we hadden goede afspraken gemaakt. Het enige wat wel vergeten is, dat is een weeffout geweest, is dat op het moment dat landen zich niet hielden aan de afspraken, en dan hebben we het over Duitsland en Frankrijk, toen die de begrotingsregels die afgesproken waren, echt gewoon aan hun laars lapten, dat er toen geen mogelijkheden waren om, om op te daar heeft mevrouw Wortmans uh, in, in, in het Europees parlement uh, denk ik goed werk in verricht om, om te zorgen dat daar nu wat veranderingen in komen. Dat is die autoriteit die daar is. Onze Nederlandse is regering. Die treedt voortdurend naar buiten van kijk ons eens, uh, dit is ons plan en uh, Sarkozy en Merkel hebben er zich al positief over uitgelaten, maar ik ben bang dat men het nu toch weer op de lange termijn gaat schuiven. En wat, we dus nu, ook, wat nu ook moet gebeuren is dat hier harde afspraken over worden gemaakt, anders kan Nederland volgens mij niet meegaan met allerlei andere afspraken. Maar, maar. Nou ja, we, we hebben, er zitten gewoon fundamentele weeffouten in die euro, dat moet je ook erkennen. Dat heeft precies te maken met mijn analyse van straks volgens mij, namelijk dat we dachten de markt lost het wel op. Dat we een, een Europese centrale bank hebben gemaakt die alleen maar mag toezien op inflatie en op niks anders. En nu zie je dat die financiële markten ook met andere problemen te maken krijgen... waarvan we dachten die zouden de markt wel oplossen... waar nu de markt zegt overheid... Uh, uh, lost dat op. Ja. En dat heeft een fundamenteel verkeerde situatie in onze economie gebracht. Dat de banken zeggen de winsten zijn voor de private sector en het verlies is voor de publieke sector. Dat is niet houdbaar. Dus daar zullen we echt vrij fundamentele uh, uh, aanpassingen in moeten doen. En die kunnen alleen maar op Europese schaal. De nationale schaal is gewoon te klein om dat te doen. En je merkt het ook in Nederland als je dat met mensen bespreekt. Mm. Als je zegt meer macht naar Brussel, zeggen de mensen nee. Als je tegen de mensen zegt we willen een commissaris die net als Nelly Kroes tegen het bedrijfsleven, maar nu dat tegen overheden ja. kan zeggen streng en je moet je aan de regels houden, zeggen mensen... Top, ja, ja, maar, ja, meneer Timmermans, u heeft, u heeft meegeschreven aan de Europese grondwet. Ja. Je zou toch hopen dat het daarin geregeld was? Dat nee, is er verkeerd gegaan? Daar, nou, omdat uh, lidstaten... Een heel mooi voorbeeld vind ik bijvoorbeeld statistieken. Wij wilden vanuit Nederland wilden we graag dat er een Europese autoriteit zou komen... die over de nationale statistieken zou oordelen. Zodat die daar niet meer... Hè, want er zijn geen grotere leugens dan statistieken in sommige lidstaten. Uh, en je ziet ook dat uh, we verrast zijn door Griekenland... omdat die jarenlang gesjoemeld en gelogen hebben met hun statistieken. Gewoon niet verzameld, gewoon... Verkeerde gegevens aan Brussel doorgeven. Wie waren daar tegen eh, in de conventie? De Duitsers. Want dat was nationale soevereiniteit. Daar mocht je niet aankomen. Ja, zeg, dat is toch echt een verkeerd begrepen idee van wel, wat belang is van nationale soevereiniteit. Ja, ja. Maar duidelijk, mevrouw Wortman, uh, aan uw gevaar. U vindt eigenlijk uh, uh, samenvatten dat er meer, hè, zo noemen we dat, nationale uh, competenties hè, uh, naar Brussel zouden moeten. Dat vindt u? Uh, wij moeten. Uh... Nee, maar vindt, dat, dat vindt u? Ja, wij moeten. Nou, maar wacht even, dan gaan we dat even afpellen? dat wat u vindt? Ja, zei u. Nou staat er in het uh, regeerakkoord... Uh, dat de overdracht van nationale competenties naar het Europese niveau... niet ongehinderd mag toenemen. Is dat niet in de kern ook het probleem waarmee u ook als Europarlementariër... mee worstelt als u kijkt naar het land wat u mede vertegenwoordigt? Want dit kabinet wil daar niks van weten. Als u mij toestaat zeg ik het in mijn eigen woorden. Nou, ik vond het ook uh, wij, heel uh, wij, wij, wij moeten en wij zitten in het proces dat wij die Europese Commissie meer macht uh, geven... om uh, die Europese, uh, die euromunt die wij met elkaar hebben, die de basis is voor onze welvaart... Uh, en, en onze banen, dat wij die versterken... dat wij, zoals meneer Slop zegt, uh, die eurozondaren ook echt uh, straffen... en ook verder gaan, namelijk ook in een heel vroegtijdig stadium... dus niet alleen als het fout is gegaan, maar juist om dat te voorkomen... ook economisch lidstaten op de vingers kunnen tikken. En wat mij opvalt, is dat meneer Slop hier daar eigenlijk afstand van neemt... dat we dat moeten doen, maar wel uh, instemt uh, en terecht, denk ik... juist met die sterkere rol die Europese Commissie uh, in het uh, economisch toezicht, waar we van pas toe hebben besloten. En ik denk dat we meer die weg op moeten gaan. Want als we nu zien de padstelling waarin we zitten met Merkel en Sarkozy, de Europese Commissie moet veel meer het initiatief nemen. Dat is eigenlijk onze Europese regering. Die hebben het recht van initiatief. Die hebben ook vorige week een plan uh, op tafel gelegd die die punten bevat, die ook meneer Timmermans hier beschrijft, die veel verder gaan dan het noodfonds en Griekenland, die ook gaan tot en met uiteindelijk ook de discussie over verdragswijziging... en overdracht van nieuwe soevereiniteit aan Brussel. Daar moeten we intensief het debat over gaan uh, voeren. Dat is er nu nog niet, daar is nog geen sprake van. Uh, en ik hoop dat dat plan morgen ook geaccordeerd wordt... Uh, door de regeringsleiders. Wat u betreft, meneer Slob, gaat dat helemaal niet gebeuren. Meer macht naar Brussel. Nou, mijn stelling is dat, uh, dat er al bevoegdheden zijn overgedragen... en dat binnen die bevoegdheden gewoon ook dit soort maatregelen kunnen plaatsvinden. Dat je dus ook gewoon op kan treden. Dat je sancties kan, uh, kan uh, opleggen aan landen als ze zich niet houden aan, uh, aan de regels. Uh, ik zie wel dat er een spanningsveld op een bepaald moment gaat ontstaan. En dat, dat betreft met name ook wel waar mevrouw Wortman bezig geweest is in het Europese parlement. Als het gaat om die economische structuurversterking. En als het gaat om die macro-economische onevenwichtigheden. Zoals ze dat zo met een moeilijk woord uh, noemen. Dat, uh, dat je landen dan gaat aanspreken om op een bepaald terrein iets wel of niet te gaan doen. Uh, wat verder gaat dan wat we nu hebben afgesproken. En ik ben ook wel benieuwd hoe hoe zij dat ziet, als bijvoorbeeld uh, uh, Nederland heeft een overschot op haar balans... omdat we natuurlijk heel veel export hebben... zou dat kunnen betekenen dat Europa tegen Nederland zegt... van een beetje temperen met die export van jullie... want uh, je loopt uh, de balans tussen de andere landen... die juist een tekort hebben, wordt, uh, wordt wat te groot. Is dat een, zou dat een gevolg kunnen zijn van waar u mee bezig bent geweest? Nou, als we de brief van Maxime vragen aan de Kamer... Dat hebben we, uh, we, dit is, heel, dit dit is best, de, best een redelijk concrete vraag. Die komt ja. bon behoorlijk ja. goed volgen. En uh, hoe zou u daar concreet op antwoorden? Ja. Uh, uh, uh, daar, op, daar zeg ik concreet nee op. Want landen die het goed doen, die moet je niet gaan straffen. Niet waar en de brief van Maxime Verhagen naar de Kamer, als het gaat om uh, wat betekent dat nieuwe economisch toezicht voor Nederland. Die geeft precies invulling waar onze zwakte zitten. Dat is in die grote berg private, uh, private uh, uh, schulden. Waar wij uniek in Nederland wel een hele grote berg pensioen uh, uh, en tegenover ook, hebben staan. Dat allemaal door de hypotheekreste. Aftrekt, dat weet u ook. Oh. Waar, waar wij als enige Sorry, land in Europa vergeten, een spaargeld tegenover hebben staan. Meneer Timmermans, <laughs> dat weet u ook. Dus zo erg is dat niet. Maar die brief die, die fileert eigenlijk haarscherp hoe Nederland ja. ervoor staat. Ja. Dus My ik lied. vind dat eigenlijk ja. heel goed dat ja. Nederland daar zo actief... Nee, nee. Even uh, even even naar, heeft. in Ik vind het eerlijk gezegd, en dat doet Rutte ook voortdurend. Ze zegt, we, we laat die doodstraf maar ingevoerd worden... want hier gebeurt toch nooit een moord. Uh, mm. Dat is de redenering die ze volgen. En dat is een onzinnige redenering. Als je zegt, ik, Dat Europa, heb ik hem onlangs niet horen zeggen. Het maar nee, maar dus is mee. mijn vertaling voor zijn wij redenering. Zijn ze Hij zijn zegt, strengere regels moeten in Europa worden ingevoerd... maar die gelden toch niet voor ons, want wij gedragen ons. Nou, dat zal moeten blijken. Een lidstaat die zich gedraagt, die zich houdt aan de normen die we afspreken... zal geen aanwijzing uit Brussel krijgen. Maar je moet ook niet, in ieder geval theoretisch... niet uitsluiten dat er een moment komt dat Nederland zich ook niet gedraagt. En dan kan er inderdaad een aanwijzing komen. U moet uw tekort omlaag brengen. U moet ervoor zorgen dat uw economie weer beter gaat draaien. En wat is bij u het probleem? Bij u is het probleem dat u veel te veel uh, uh, belastinginkomsten ja. misloopt... omdat u subsidies geeft van uh, gewone mensen naar rijke mensen... via de hypotheekrente aftrekt. Dus daar moet u iets aan doen. Ja. Dat, dat kan klopt, gebeuren. Dat, klopt, dat klopt, kan dat gewoon klopt, gebeuren. Klopt, klopt. Maar daar ben je ja, bang dan. voor, meneer nou, Ja, Bang is natuurlijk weer niet het goede woord. Alleen, wij hebben bepaalde opvattingen over wat we wel of niet aan Europa willen, willen overdragen. En ik vind dat, uh, dat als het echt nodig is... en vandaar dat ook onze Europarlementariër mee ingestemd heeft, ook met het zogenaamde six-packs... dus de plannen van uh, mevrouw Wortman in Europa... dan zul je wel uh, stappen moeten zetten. Maar ik vind dat we dat dan ook eerlijk en open tot tafel moeten Precies. leggen. En wat er nu Precies. op dit Ineens. moment gebeurt is dat nee. het kabinet steeds zegt van... nee, dit past allemaal binnen de bevoegdheden die we nu hebben. Uh, uh, maar vanuit het oogpunt van het zal ons niet gaan raken. Dus voor nee. ons is er geen probleem. Maar die, die overschot op onze balans... het feit dat wij een land zijn wat heel veel exporteren... dat is een situatie wat juist de kracht van Nederland is. Ja, en dan kan het theoretisch is toch de situatie ontstaan... dat vanuit Europa wordt gezegd van... Nederland maar een beetje temperen met je export. Even een beetje techniek. He. Het, gaat, het gaat vooral om overschot nou, op lopende rekening. Eh, want dat is een zero sum game in de eurozone. Als wij een overschot hebben op de lopende rekening... heeft de andere eurozone land een andere eurozone-land tekort. En dat daar kunnen... Nee, nee, nee. En dan ja, maar dan, kunnen, u, maar dan nee, komen wij dus klopt. in de problemen. Om, nee, nee. Op, op, op iets wat juist een kracht van Nederland is. De woningmarkt is nee. het andere voorbeeld. Ik bedoel, ook ons is ten doorn in het oog... Uh, dat we een kerstels stelsel hebben... Wat, wat volledig niet meer bij deze tijd past... en waar dit kabinet van zegt van handen van afblijven. Uh, want het, het bevordert zelfs ook nog het feit... dat mensen schulden zo lang mogelijk overeind ja. houden. Wat hè, in het kader van het probleem waar, waar we nu in Europa in zitten... ook gewoon aangepakt zou moeten worden. Maar in theorie kan Europa ook tegen Nederland gaan zeggen... jullie moeten daar wat aan gaan doen. En dan kom je wel op een aantal terreinen waarvan ik zeg... van laten we nee. dat gewoon als nationale lidstaat zelf open ogen, nee. Met open De, ogen nou, en niet stiekem. Nou, uh, uh, Helemaal mee eens. Gelukkig gaat uh, Europa niet digitaal kijken naar uh, bijvoorbeeld een, een export, uh, hè, onze export, onze betalingsbalans overschot. Uh, Europa gaat dat alleen uh, dat, uh, de vinger opleggen als dat ook echt schadelijk is voor onze omringende landen, economisch. Hè? Als wij dus economisch uh, onze problemen afwendelen op andere landen. En dat doen wij niet. Wij zijn eigenlijk de uh, afgelopen 10, 20 jaar economisch... als het nodig was om te hervormen, kijk ook naar het uh, pensioenakkoord... dan doen wij dat. Uh, dus wij, wij zijn ook wel een, een net jongetje in de klas. Maar nogmaals, als wij de zaak uit de hand laten lopen... dan kunnen ook wij op de vingers getikt worden. Dus... Ja, goed, Ik neem hier even kennis van. Ik bedoel, okay. Het nou, gaat, okay, gaat om de theoretische situatie dat het dus kan gebeuren. Ja, ja, Spreek dat, dat, dat dan ook ja, uit. Maar, dat nou uit wel wezen, uh, de heer Boman had het over uh, wat heeft de burger erom. Oh, ja, Dat dus was ik helemaal vergeten. En het, bij. Uiteindelijk me. gaat het de burger erom dat iedereen zich netjes aan de regels houdt, dat de economie goed loopt en dat we ons niet in uh, schulden storten waar we niet meer uitkomen. En dan zal het de burger worst wezen wie dat afdwingt. En ik denk dat de burger ja. heel goed begrijpt dat individuele lidstaten dat niet meer alleen kunnen en dat we ja. daar Brussel voor nodig hebben. En is dat is dan niet de vraag? Niet, niet Langzaamhand, uh, klopt dat regeerakkoord uh, met, uh, uh, gesteund door de PVV dan wel ten aanzien van uh, Europa? Want daar staat toch echt iets anders in dan wat hier uh, een beetje boven tafel komt. Dat Europa meer moet gaan ingrijpen als daar reden voor is. Nou, ik vond dat uh, meneer Slop dat net eigenlijk uitstekend uitlegde. Oh. Uh, wij hebben soevereiniteit overgedragen in de Europese verdragen. Dus daar waar het gaat, zich afspeelt binnen het speelveld van het huidige Europese verdrag... gaat het erom dat we uh, meer macht aan Brussel geven om dat ook af te dwingen. Om dat ook echt uh, realiteit te maken. Maar ik denk dat er daarna voor de komende jaren ook echt een debat weer op gang gaat komen... over herziening van de verdragen. Maar, en, uh, mag ik maar dat ligt... Leggen? De ja, wat, wat we doen is gewoon meer macht aan Brussel geven, of ja. dat nou binnen de verdragen is of niet. We geven meer macht aan Brussel. Dus zegt dat en, dan en zeg dan. dat dan gewoon. Ja. En zeg dat... dat je wil dat de commissie dat af kan dwingen als een lidstaat zich niet gedraagt. Maar dat lijkt mij dan iets wat in het huidige politieke klimaat in Nederland niet heel erg veel gejuich zou opleveren. Ik denk het, dat het wel. Je eerlijk als, je, zegt als je meer je... macht overdragen naar Brussel. Nou, ik, dat ik, denk, de de, de, de gedoogpartner van mevrouw Wortman die is daar niet blij mee. Ja, nee, maar wel je... heeft tot nu toe zo'n beetje alles ingeleverd wat hij de kiezer beloofd had. Uh, en daar heeft hij een boegka-verbod uh, voor teruggekregen. Prachtig. Mm. Dit zal hij waarschijnlijk ook inleveren, of hij houdt ermee op. En dat zou het beste zijn. Nou, het nou. gemak nou, maar er van mij, het meneer Timmermans, denk dat de burger het plezierig vindt... dat er allerlei uh, nationale soevereine macht over wordt gedragen aan Brussel. Die deel ik absoluut niet. Nee, dus Natuurlijk wil een niet. burger wil wel dat, me, er, dat er oplossingen komen voor maar problemen. U maakt het weer abstract. En dan heeft u nou. meteen gelijk, u krijgt het gelijk... van 9 van de 10 Nederlanders als u zegt... we willen niet dat er meer macht gaat naar Brussel. Maar nou. ik denk ook dat 9 van de 10 Nederlanders... het fijn zouden vinden als iemand zoals Nelly Kroen, vanuit Brussel, staten die zich niet gedragen... op een donder kunnen geven en kunnen corrigeren. Nou, we moeten wel oppassen, we maken er heel snel... een heel erg Haagse discussie van. Ik heb de brief van de sociale partners gelezen... van VNO en CW, Agnes Jongerius en, en, en CNV. En die zeggen, we moeten als de bliksem... die economische samenwerking intensiveren. Want onze welvaart en onze, en onze banen staan op het spel. En dat is de, eigenlijk de echte werkelijkheid waarin we leven. En ik ben blij dat met de brief van Rut en ook de brief van Maxime Verhagen afgelopen week. Het kabinet aangeeft hoe ze daar invulling aan willen geven de komende tijd. Dus dat we niet aan de oh, met de handrem erop alleen maar defensief zijn. Hm. Maar dat we ook als Nederland daar offensief in willen zijn. Ik ben daar positief maar over. snapt u, snapt u dat, uh, dat wij af en toe dat regeerakkoord erbij pakken? En dat wij toch iets anders lezen dan wat u zegt? Snapt u dat? Nou, uh, ik zou zeggen, lees ook uh, die brief van Rutte aan de Kamer. Ja, lees die brief van uh, Maxime dus... Verhagen. Ja. Uh, lees dat. En, en, we dus door we door kunnen heel veel doen zonder dat wij via verdragswijziging nieuwe maar soevereiniteit zou, zou overdragen. Niet, we kunnen niet, heel veel doen. Zou het niet ook zo kunnen zijn dat je mensen steeds onzekerder maakt. En steeds wantrouwender en cynischer maakt. Als je in een brief één ding doet. En voortdurend in je communicatie het andere zegt. Als je in een brief schrijft Europa zal meer moeten gaan doen. En voortdurend in de communicatie zegt ik heb niks met Grieken. Ik wil niet dat Europa meer macht krijgt. Etcetera, etcetera. Mensen zijn niet gek. Mensen ruiken dat dit niet met elkaar in overeenstemming is. Dus als je ervoor kiest dat te doen... ik denk dat een verstandige keuze is... dat je op Europese schaal organiseert... wat alleen nog maar op Europese schaal georganiseerd kan worden... dan moet je dat ook eerlijk tegen je kiezers durven zeggen. Ik, ik, Mevrouw nee. uh, Ja, ik verbaas mij, want als ik uh, Sibrand van Aarsma-Buma hoor... als ik Maxime Vragen hoor, als ik Jan Kees de Jager hoor... Uh, dan hoor ik zij hen ook in de communicatie, ook naar onze burgers toe. Dus niet alleen in de hoort Tweede u Kamer ook... hoor ik hen het verhaal vertellen... wat ook in die brieven staat. En dat hoort u ook de voorzitter van de ministerraad zeggen... dat hoort u ook de uh, uh, fractievoorzitter van de VVD zeggen... dat hoort u ook uh, de fractievoorzitter nou, van de Gedoogcoalitie zeggen... Oh, ik haal uh, wat uh, CDA-bewindspersonen aan waar ik uh, naar luister. Maar het is toch, het is toch ook een vertrouwenskwestie. Kunt u zich voorstellen dat mensen in Nederland onderhand een groot wantrouwen hebben? En dat zij denken, ik geloof er helemaal niks meer van. Ik ga bovenop mijn spaarpot zitten. En ik zorg ervoor dat ik voor mijn oude dag gezorgd heb. En ze bekijken het maar. Ja, maar juist daarom is het zo belangrijk... dat we niet in het geharrewar tussen Merkel en Sarkozy blijven steken. Maar dat we echt uh, uh, daad, meer daadkracht in de Europese besluitvorming mm. krijgen. Met die sterke rol van de Europese Commissie. Zodat we niet een jaar lang blijven dralen. Maar dat de oplossingen ook echt met, uh, door de, met een sterke rol voor die Europese instellingen... ook het Europese het parlement gekozen kunnen worden. En uh, gelukkig gaan we steeds meer die weg op. Maar goed, um, uh, meneer Slop, u heeft in februari een motie ingediend... in de Tweede Kamer waarin u zegt... Uh, geen politieke unie, uh, niet nog meer macht uh, uh, overdragen aan Europa. Die, die motie die is kamerbreed gesteund, ook door uw partij, meneer uh, Timmermans? Niet kamerbreed, maar wel door mijn partij. Wel door uw partij. Nou, Dat in ieder geval is die, is die er wel doorgekomen. Ja, er dus... zijn twee moties geweest. De eerste is zelfs niet eens gesteund door VVD en CDA maar de tweede hebben ze uiteindelijk wel uh, gesteund. Maar daar zal dus achter dat wij vinden... dat binnen de huidige overdracht van soevereiniteit in Europa... al heel veel dingen gewoon kunnen gebeuren. En onze stelling was, doe dat dan ook. Vul die ruimte die er is, vul die dan ook gewoon in. En daar vonden wij ook de Partij van de Arbeid... in ieder geval toen op dat moment nog... later ben ik toch wat gaan twijfelen aan hun steun... Uh, ook is... bij deze motie, maar hij staat nog steeds. Het ja. is glashelder... Er komt geen politieke unie. Die komt er gewoon niet. Die komt er niet, want dat willen de burgers niet... dat willen de lidstaten ook niet. Wat er wel komt, is een versterkte economische samenwerking. Waarom? Omdat dat de enige manier is om ons uit die crisis uh, te helpen. En ik weet zeker dat als je daar een helder verhaal over vertelt... dat de burgers dat ook zullen steunen. Maar je moet het wel eerlijk durven vertellen... en niet uh, het ene doen en het andere zeggen. Daar worden mensen onrustig van, want dan denken ze dat ze in het pak worden gemaakt. Daar ben ik het mee eens, want dan, vind ik het, dan is het ook wel heel erg belangrijk... Dat dat in deze dagen, juist over deze zaken, dan ook afspraken worden gemaakt. En wat ik nu zie gebeuren, is dat juist deze onderwerpen... weer naar de lange termijn worden geschoven. En ik lekker. vind dat ons Nederlands kabinet niet moet gaan instemmen... met bijvoorbeeld weer vergrotingen van noodfondsen. En weet ik veel wat allemaal, als dit niet goed geregeld is... dat dit is in feite de veiligheidsklep om te voorkomen... dat we weer dezelfde problemen gaan krijgen als we de afgelopen jaren hebben gehad. Is het eigenlijk niet jammer dat er in, uh, over Europa... alleen nog maar wordt gesproken in termen van geld en economische samenwerking. Dat eigenlijk de andere waarden van Europa... totaal op de achtergrond lijkt te raken. Net dat, dat is in tijden van crisis altijd zo uh, geweest. Ik was vorige week in, uh, in Duitsland. Daar hebben ze een uh, lange termijn opinieonderzoek gedaan. En dan zie je het iedere keer dezelfde trend. Als het met de economie minder gaat... wordt over Europa op precies dezelfde manier uh, gesproken. In economische termen en met veel zorg. En ook wel het chagrijn. Dat zie je in Nederland, dat zie je in Duitsland... dat zie je in heel Noordwest-Europa. Ik vind dat uh, een realiteit... Uh, ik vind ook dat Europa over meer gaat dan alleen dat. Maar, maar nu die, even niet, want maar, we moeten ons uit die crisis zien ja, te Maar zijn verdienen. dan die andere waarden van Europa niet verwaarloosd? Die zijn, nou ja, kijk, we hebben, je kunt geen enkel politiek project alleen maar verkopen op basis van wat heb ik er aan. Uh, maar we hebben wel dat wat heb ik er aan verwaarloosd. Dat geldt nationaal en Europees. De, de verzorgingsstaat in Nederland staat ook onder druk. Omdat hele grote groepen Nederlanders denken dat ze er niks aan hebben. En er alleen maar aan moeten bijdragen. Europa staat ook onder druk. Omdat een aantal landen, Nederland en Duitsland, voorop het idee hebben dat ze er alleen maar aan betalen. En er niks uit terugkrijgen. Als je dat niet helder maakt, dat het ook, vooral ook in ons belang is. Dan zal die steun voor Europa steeds verder afbrokkelen mevrouw Wortman? Uh, ja, kijk, ik begrijp het wel, deze crisis dat is al lang niet meer een crisis in Griekenland, maar dat is een crisis die ons dreigt te raken in onze portemonnee. Dus dat die economische crisis uh, op dit moment centraal staat snap ik. Maar juist daarom vind ik ook de voorstellen van de Europese Commissie zo belangrijk van hoe komen we uit die crisis. Dat gaat niet alleen om uh, het eurozondare straffen van meneer Slob, maar dat gaat ook van hoe kunnen wij nu een perspectief bieden op economisch Groei op een sociaal verantwoorde manier hè, uh, om onze sociaal, sociale markteconomie... ook voor de komende jaren niet alleen in Nederland... maar in heel Europa veilig te stellen. Want daar zijn wij afhankelijk van voor onze boterham voor ons brood, maar ook als het gaat om de kwaliteit uh, van onze arbeid... en wat wij uiteindelijk ook uh, aan werkgelegenheid te bieden hebben. Dus uh, dat moet een veel breder pakket zijn. En we dreigen ons veel te veel alleen maar op die crisis in engere zin te richten. Maar ik vind ook, hè, als je de kijkt, de drie partijen die vandaag bij u aan tafel zitten... die geloven alle drie heel sterk in de sociale markteconomie. Het geldt voor de ChristenUnie, geldt voor het CDA... geldt voor de Partij van de Arbeid. En volgens mij is één van de problemen van uw partij, mevrouw Wortman... is dat ze nu in een coalitie zitten. Die niet geloven in de sociale markteconomie. Die niet geloven in de verzorgingsstaat. Die nog steeds nou. in dat idiote idee zijn verzeild. Van uh, meer markt is beter. Sta, minder staat is beter. Dat idee is overleefd. Dat werkt niet meer. We zullen de verzorgingsstaat moeten redden. En daar is het CDA altijd een onderdeel van geweest. En het verbaast me dat het CDA. Uh, onder leiding van Verhagen daar zo'n afstand van heeft. Eigenlijk wilt u nou, terug naar het oude kabinet. Hè? Als ik het nou zo nee dat, dat zeg ik niet. Maar ik, ik, als ik kijk naar de politieke partijen. Uh, in dit land. Die een, een duidelijk idee idee hebben over wat een sociale markteconomie is... dan zijn dat bijna alle partijen in de Kamer... met uitzondering uh, van uh, de VVD... Ja. en in zekere zin uh, D66 ook wel. En het zou zo jammer zijn... dat nu dat ideolo die ideologie van de VVD... om opportunistische redenen... dit land vorm gaat geven. Want daar zit geen enkele Nederlander op te wachten. Nou, nou, mevrouw Wortman, dat is toch een soort uh, liefdesaanzoek. Nou, uh, meneer Timmermans, hier klopt helemaal niks van. Uh, nou. Als ik zie waar dit kabinet voor staat... en waar dit kabinet voor pleit in Europa... Uh, bijna elke dag, uh, dan heeft dat alle trekken juist ook van die sociale markteconomie, die groot wordt. Maar Worten, dat, is toch, dat klopt toch niet helemaal wat u zegt? Dat dit kabinet elke dag pleit voor Europa? De coalitiepartner pleit elke dag tegen Europa? Dit kabinet pleit elke dag in Europa, want Behalve elke dag partner, vindt er, uh, wordt er over wetgeving gespraak, ge, gesproken. Die gaat over de interne markteconomie, waar wij als Nederland deel van uitmaken. En daar willen wij telkens die sociaal verantwoordelijkheid de uh, bodem inleggen en ik ben er erg blij mee juist dat dit kabinet daar actief in is. Okay, is well, well, dit kabinet is als het om Europa gaat is het eigenlijk een leemdak. Uh, ze okay. kunnen niet veel, het is een minderheidskabinet. Ze zullen voortdurend terug moeten naar de Kamer. En daarom is dus een debat als vandaag ook ontzettend belangrijk. En wat mij betreft komende dinsdag weer zullen er bovenop moeten blijven zitten. En ik hoop dat er echt goede besluiten genomen Waar worden. Waarmee we feitelijk weer terug zijn bij de regeling <laughs> van werkzaamheden. Uh, even voor de luisteraar, want uh, als hij al niet gillend is weggelopen van... hoe zit het nou met mijn euro? Is er straks nog een euro, meneer Sloop? Ja? ja, iedereen vindt dat. Absoluut is onze toekomst. Ik denk, dat, ik denk dat alleen de vraag is uh, wat de omvang van de eurozone zal zijn. Ik denk oh, niet dat denkt het, u dat de landen uitgaan? Dat zou best kunnen. Dat, ja. dat zal niet vandaag of morgen gebeuren, Markant, maar dat zou termijn. best kunnen. Als denk, landen niet bereid zijn structureel hun economie aan te passen aan de basisregels van de euro, dan hebben ze geen plek meer in de euro op u, termijn. U, maar u zegt dat nou bijna vrolijk, als ik u zo nee. aankijk. Maar terwijl, daar zit toch een enorm domino-spel aan vast, als er één uit Stapt of uit moet stappen. Dan is het niet voorstelbaar. Althans het, dat heeft nog nooit iemand uit kunnen rekenen. Al, wat dan daarvan het gevolg is. Als het nu zijn. zou gebeuren midden in de crisis. Dan kom je volgens mij inderdaad in een domino spel uh, uit. Maar op de langere termijn. Als je dus uit deze crisis bent. En landen maken dan een afweging. Wij willen toch een ander soort economie. Dan moet je ook kunnen voorstellen. Dat die eurozone een andere vorm krijgt. Dat landen die zich gecommitteerd hebben om toe te treden. Toch niet toe treden. En dat sommige landen besluiten om uh, er afstand van te nemen. Dat denkt u ook mevrouw Wortman? Uh, op lange termijn. Uh, maar op dit moment moeten we die eurocrisis bezweren. En op en dit moment zou elkaar. het gevaarlijk zijn, want we krijgen een domino-effect wat als een Zeker. boemerang op uh, de BV Nederland en op onze banen terugslaat. Dus alle landen die nu de euro hebben, zegt u, die moeten ook in die eurozone oh. blijven. Het is niet zo dat daar één uitgezet kan worden. We kunnen ze ja, er ook niet uitzetten. Dat, nee. dat is sowieso al niet mogelijk. Maar nee. goed, er zijn dingen die niet kunnen die, die toch ook Rutte gebeuren in deze tijd. Ja. Uh, maar als, het als, als men zich echt niet houdt aan regels, ja. dan moeten de landen die we dat wel willen doen, dan maar apart gaan. Uh, dat kun je niet uitsluiten, volgens mij. Oké, okay, nou, we moeten het hierbij laten. Er wordt hoe dan ook waarschijnlijk vanmiddag uh, vergaderd. Er uh, wordt wel uh, de zondag rust in ere gehouden, hè, minister? Uiteraard, ja. Dus het is hoe dan ook om 12 uur vanavond afgelopen. Daar ga ik vanuit. Ja. Goed, dank, want hiermee eindigt onze uitzending. Dank aan onze gasten, Corine Woordman, Arie Slob, Frans Timmermans. Als u meer informatie wilt over... Troskamerbreed. ons programma dus. Ga dan even naar onze website, troskamerbreed.nl En daar kunt u zich ook aanmelden voor onze nieuwsbrief. Redactie van deze uitzending was in handen van Roelien Aksen en Lisbeth Witteman. De techniek deden Olaf Wempe en Menno Zwemstra. Straks eerst de NOS met het nieuws. Daarna het journalistieke onderzoeksprogramma van de VPRO. Argos heet dat. Om kwart over één is tros er weer met in bedrijf. Wij zijn er volgende week weer. Graag tot dan. Dag.